Dikte ik met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft vannacht een eind 50-jarige vrouw. Ze werd gisteren in Amsterdam ontvoerd en meegenomen naar een onbekende plaats in het midden van het land. De politie wist daarvan en maakte vannacht een eind aan de ontvoering. De vrouw raakte niet gewond. Er is één verdachte aangehouden. In Den Haag werden nog eens twee mensen gearresteerd. Een vierde verdachte beroven zich bij de inval in Den Haag met een vuurwapen van het leven. Justitie presenteert vanochtend de resultaten van twee onderzoeken naar de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. 24-jarige Tristan van der Vlis schoot op zaterdag 9 april in winkelcentrum Ridderhof zes mensen dood en vervolgens zichzelf. Afgelopen weekend lekte al uit dat de politie van der Vlis nooit de vergunning had mogen geven omdat hij een psychiatrisch verleden had. Ook werd bekend dat er een tweede verdachte in deze zaak is. Een vriend van de dader was op de hoogte van het plan voor de partij, maar meldde dit niet bij de politie en dat is strafbaar. President Obama en leiders van het congres hebben nog geen overeenstemming bereikt over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Voor 2 augustus moet er een akkoord zijn, anders kan de VS zijn rekeningen niet meer betalen. Afgesproken is vandaag verder te praten. Bij een schietpartij op het strand van Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt. Het gebeurde na een ruzie in een strandtent. Er zouden twee schoten zijn gelost. De Haagse politie is nog op zoek naar de schutter.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 Bij het ongeluk met een Russisch cruiseschip op de Wolga zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Onder wie 30 kinderen, Dat hebben overlevenden gezegd. Het schip was op een tweedaagse cruise op de Wolga. Het zong de onbekende oorzaak in een paar minuten tijd op drie kilometer afstand van de wal. Sommige van de 80 overlevenden wisten zelf naar de oever te zwemmen. Het weer nog, eerst nog plaatselijke misbank, later volop zon. door 20 graden aan zee en 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Zelde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 5 kilometer en de richting Den Haag bij Rijndijk 3. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 5. A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor het knooppunt Komplein 4 kilometer en op de A28 volle richting Amersfoort. Tussen knooppunt Hoeflaag en Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Een zonnig begin van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag met de London Beach. Hey, you bring on the sun. CFM voor Zandvoort en de regio. En het zonnetje schijnt uh, inderdaad hier in Zandvoort. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, uh, Albert-Jan en Rob. Ja, goedemiddag, uh, ja, meen, en Rob. is zijn vandaag met z'n drieën. We zijn gezellig met z'n drieën. Rob, welkom. Ja, dankjewel, Albert-Jan. Dankjewel, Rob. Voor de Bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Hey, goedemiddag, uh, Rob. Ja, welkom. Leuk dat je erbij bent. Ja, prima. Ik uh, ben zeer vereerd met deze uitnodiging van jullie.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 We drie uur lang bij CFM en muziek, wat Albert jou zei. Hier is een taste of honey en boogie googie.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 Ik zal bijna gaan meezingen met deze plaats. Alweer een aantal jaren oud, maar wel een lekker geweest uh, destijds. Jorden, de Lighthouse Family. En hi. Hi Rob. Hi. Hi. hi. hi. Ja, mooi. Zo.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 Die onder dit hele district vallen. Allemaal natuurlijk tot doel om de veiligheid en in op het strand, binnenwater en het water tot ruim 1 kilometer uit de kust ja, goed te voorzien.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 En dit jaar zou Annie M. G. Schmied 100 jaar geworden zijn. Vandaar dat het in teken staat van Jip en Janneke. De groot feest. Het is om twee uur begonnen en duurt tot vijf uur. Dus uh, papa en mama, neem de kinderen mee en ga naar de Kost Verloren Park. En ook vandaag is er weer voldoende te doen uh, hier in Zalvoort. Zo ook het kunstenstijn. Straks bellen we Roy van Buringen daarover op. Like Ik De nieuwe single van de vriendin van Albert Jawel, Carol Emerald. We de Riviera live. Zo dadelijk na het blokje informatie en een plaatje horen Lex van de Oren met weer bericht. Want hij is gearriveerd in de studio. en Dat betekent dat er behoorlijke wind op het strand staat. Ja. Anders hadden we daar wel... natuurlijk lekker gezeten nu. We waren al bang voor, hè? Dat de, het hard zou ja, strand. Ja, ja, ja. En dan moet je ook niet gaan kitesurven als het te hard waait. Nee, want wat gebeurt er dan? Ja, er gebeurt er van alles natuurlijk. Uh, op voor het strand. Zoekactie voor de familie. De kiteserver, want afgelopen woensdagavond is de Zandvoortse reddingsbrigade rond een uur of elf gealarmeerd omdat er een kiteserver vermist werd. Samen met de KNRM Zandvoort werd door de reddingsbrigade gezocht naar de kitesurver die alweer drie uur vermist was. Dus dat is het niet zo best. Ongeruste vriend van de kiter had 112 gebeld en de vermissing doorgegeven. En na een half uur zoeken werd de man, een instructeur nog wel, in goede gezondheid op het strand bij Bloemendaal aangetroffen. Ergens in de middel of nowhere, zeg maar, door een lid van de reddingsbrigade Bloemendaal dus oh, okay. nadat de kaiter uh, terug was gebracht bij Ries, uh, kon de actie worden gestaakt en iedereen weer naar huis toe want dat was inmiddels al over twaalf gelukkig ja, maar hij zou het gewoon lekker hebben met een bloemendaal erbij <laughs> nou ja Nou, ja, ja. ja, prachtig is dit ja. goed, uh, goed nieuws voor mensen die van de kermis houden Ja, ja want uh, de kermis komt namelijk weer terug in Zandvoort want na enkele jaren van afwezigheid komt er weer een kermis in Zandvoort op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard de Vauvage zal dit jaar van twee tot en met 31 juli Een gezellige familiekermers worden georganiseerd Waarvan alles is te beleven Met op beide zaterdagen een spek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 Echt geweldig nieuws. De ja. kermis weer terug hier in Zandvoort. En natuurlijk een geweldig vuurwerkshow erbij, hè? Ook nog. Twee zaterdagavonden om half elf. Ben het al het regent? Nou, <laughs> laten we hopen van niets. Nee, we moeten een beetje zon hebben. Oké. Okay. En zonnige muziek hoort daarbij natuurlijk. Hier is Layback en Sunshine Reggae. En hierna Lex van Hoorn met het Sierp weerbericht voor de komende dagen.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 want het is even naar half drie en zoals gebruikelijk hoor je dan het weerbericht bij CFM. Lex is even op de plek van Albert-Jan gaan zitten. Ja, hoe voelt dat uh, Lex? Nee, ik zit in spiegelbelt. spiegelbeeld. Ja, in spiegelbelt. spiegelbeeld. In één keer uh, de superplek heb jij nu gewoon. De, uh, de superplek. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Nou, we zijn heel benieuwd wat het weer de komende dag gaat doen. Ja, ik ook eigenlijk wel. Jij ook? Jij ja. weet het ook niet? <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zal, nou, ook... <laughs> Zal ik met de samenvatting beginnen? Ja, is goed. Vanaf zondag een aantal dagen droog, zomerweer, met geregeld zon en temperaturen rond 20 graden. Tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, dat was hem. <laughs> <laughs> nee, we gaan nu met de details beginnen, Rob. Okay. Uh, Vanochtend hebben we wat regen gehad. Uh, wolkenvelden met het regen. En uh, ja, vanmiddag uh, schijnt de zon en de zon blijft schijnen.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 Volgende week hoor je weer ja. En volgende week bellen we je op als je op straat zit Is dat goed? Ja, afgesproken Oké, okay, daar hou ik je aan <laughs> Dat was Lex van der horen. Volgende week meer Zo rond en dan bij half drie bij Sanford op zaterdag En we gaan lekker door met de zonnige muziek Hier is de Soka Dance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 I'm zone Volks van de oren Het gaat de komende dagen gelukkig niet meer regenen. Dus je kan lekker naar het strand toe en uh, genieten van het uh, regelijke weer. Een graadje op 21 de komende dagen. Dus dat is best uh, lekker genieten. Jordan Crystal Fighters en plage. Ja, en terwijl uh, de kwalificatie van de Formule 1 in, op Silverstone. Uh,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 het aanvang voor de diverse races en trainingen. En om vier uur is het afgelopen want dan willen de heren graag weer op pad want die willen de boot halen Maar hoek van Holland? Juist, ja, dan moet het natuurlijk weer die, ja, die de grote plas over. Ja, kleine ja. plas. Maar goed, het is een Engels evenement. Ja, het is een Engels evenement. Het is een Engelse kampioenschap. Er zit één Nederlands kampioenschap in, zag ik. En uh, ja, die rijden voor hun eigen puntentelling. Die rijden normaal gesproken ook uh, om de reguliere wedstrijden van het DNR op het circuit. Het is dus een leuke, leuke klasse. Er wordt veel geknokt. Uh, zelfs sportief. want De auto's zijn allemaal gelijk in die klasse. Dan gaan het dus puur onder. En dat is ja. natuurlijk het leukste. Ja, het is geen treintje rijden, het is echt een. Echt een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 It's not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 een echt nieuw evenement op het circuit de Corona Extra Wakeboard Tour in Zandvoort. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli is het zover. Voor het eerst dan voor de paviljoens van Brussel en Mango's wordt een gigantisch waterbassin gegraven en gevuld met bijna 1 miljoen liter water. Dus Hoeveel? Wel wat. En uh, tijdens het evenement wordt tevens aandacht gevraagd voor wereldwijd schone stranden. Mooie evenementen en deelnemers en riders kunnen zich inschrijven via het evenement op de website www.coronawakeboardtour.nl y un... Liter water? Ja, ik weet niet waar ze het vandaan hadden. Ik denk uit de zee. <lacht> 1 miljoen? Dat is nogal wat. Zo, Nou, maar ik. dat gaat al gauw hoor. Het is 60 bij 16 meter. En ja, als je dat een beetje gaat uitrekenen, kubieke met meters, is ja. niet zo goed te rekenen hoor. Maar dan kom je aardig in de buurt van 1 miljoen liter water. En ja. als je lek slaat, dan uh, staat Zandvoort onder water waarschijnlijk. <lacht> nou, dat staan we vaak genoeg toch? Ah, Oké. Okay. <lacht> goed, mooi evenement op het strand van, uh, van uh, Zandvoort. Hartstikke leuk. Dus hopen op mooi weer. dat is eh. wel de bedoeling. Het zou eh. wel prettig zijn natuurlijk ook voor die mannen, want dan gaat het best wel